Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een brand zijn tienduizenden kippen omgekomen. Op een boerderij in Heusden in Brabant stonden meerdere stallen in brand. Twee stallen zijn volledig verwoest. Volgens de brandweer zijn er minstens 43.000 kippen omgekomen, maar dat kunnen er ook zomaar 63.000 zijn. De brand is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat nog uren duren. Het lijkt erop dat het weer niet is gelukt om mensen veilig weg te krijgen uit Mariupol in het zuiden van Oekraïne. Daar wordt al de hele oorlog hevig gevochten. Duizenden mensen zitten vast in een oude fabriek. Rusland beloofde dat ze daar vandaag veilig weg kunnen. Maar volgens Oekraïne is dat niet waar. Er moeten snel grotere opvangplekken komen voor asielzoekers. Dat zegt het COA, de club die verantwoordelijk is voor die opvang. Volgens hen is het gewoon niet meer te doen. Wij zijn al te lang bezig met het aan elkaar plakken van, van zaken. Dat wil zeggen, wij openen een locatie en dan moet hij alweer heel snel dicht. En moeten mensen weer naar een andere plek toe. Wij zijn op het laatste moment vaak mensen aan het verhuizen. Dit kan zo niet langer. Er moet echt gestructureerd nu. ...naar dit verhaal gekeken worden. Vorige week sprongen een paar gemeenten nog bij... ...omdat een grote opvangtent in Ter Apel moest sluiten... ...en honderden asielzoekers een bed nodig hadden. En nog gauw even je zolder afspeuren naar oude spullen of wat vrienden optrommelen voor een oranje tompoes en een biertje. Nog twee dagen en dan is het Koningsdag. En Hart van Nederland heeft daar meer dan 4000 mensen gevraagd wat ze nu vinden van onze royals. En dat is niet enorm positief. Het hele koningsgebeuren, nou ja, dat vind ik eigenlijk een hoop poeha wat er veel geld kost. Ja, zo is het jaar geweest, ik weet niet anders. Ik denk dat ze goede dingen doen en dat het goed is voor uh, Nederland in de zin van de contacten. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik denk dat onze koning het afgelopen jaar misschien wel een paar steekjes heeft laten vallen. 46% van de mensen in het panel zegt dat ze koningsgezind zijn. Koningin Maxima is het populairst. En voor een derde van de stemmers de favoriete oranje. Het weer, een beetje zon in het noorden. Rest van het land veel nattigheid. En het is op de meeste plekken niet warmer dan een graad of 10. Morgen opnieuw veel wolken, af en toe zon en 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10, de Ring van Amsterdam, staat Fiede tussen Landsmeer en Durgedam 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen auto. Tot zover de verkeersinformatie.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 Weer van vandaag doet deze plaat het zeker goed. We gingen terug in de tijd met een heerlijke zingel van de Dire Straits... en Twisting by the Pool. 16 graden, lekker zonnig Zandvoort op dit moment. Wij zeggen nogmaals een goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zitten alweer in uur 2, Albert Jan. En wat gaan we in dat uur allemaal doen? Nou, na de volgende plaat gaan we weer eens gauw schakelen met Jan van der Leeden... onze verslaggever ter plaatse op Duinkjesveld... Voor de wedstrijd eh, SW Zandvoort-Jong-Holland. En eh, de laatste keer dat we maar een telefoon hadden... was de stand eh, na 10 minuten spelen nog 0-0. Wellicht dat er eh, verandering is gekomen. Eh, dat horen we dan over naar de volgende plaat. Verder hebben we in dit uur natuurlijk... gaan we even terug naar vorige week... Eh, toen het paasweekend eh, er was. En eh, heel Zandvoort alweer vol met eh, gasten en toeristen... en dakjes, eh, mensen zat... Uh, was het ook uh, volle bak in Hotel Faber. En Hotel Faber bestaat dit jaar 90 jaar. U hoort het goed, 90 jaar. Dus het is echt een uh, groot jubileumjaar voor Hotel Faber. En onze collega's van uh, NHTV gingen bij, uh, bij de uitbater langs... voor een, uh, een sfeerverslag uh, voor Hotel Faber. En hij was ontzettend blij dat het weer allemaal mag. En dat het allemaal weer kan. Uh, verder, zoals gezegd, evenementenagenda half vier. Uh, de reportage van Hotel Faber en voetbal. Dat zijn de hoofdmoten voor dit tweede uur. Dus ik zou zeggen... genoeg reden om het ook het tweede uur... te blijven luisteren en kijken naar de enige... echte lokale zender... CFM... Zandvoort. Wij hebben de zin in... www.zfm-live.nl Kijk je live mee. Zfm-live.nl Kijk je live mee. Studio aan de Tolweg... 10A. En als de zon schijnt... dan klinkt de muziek... ook meteen een stuk leuker. De Zandvoortse Radio... 24 uur per dag... Niet alleen met radio trouwens, ook met tv te ontvangen hier in Zandvoort en de verre regio ook. Kanaal 6A digitaal via DAB+. DAB+, kanaal 6A, kun je ons in de hele regio ontvangen tot in Amsterdam aan toe. Gewoon op het plein, het kan allemaal. de jaren tachtig van Daxie's Midnight Runners. joh, de Aileen. We gaan weer naar spel naar Jan van der Leden. Want Jan, jij volgt voor ons de wedstrijd van vanmiddag... ...SV Zandvoort tegen Jong Holland. Nou, we hebben net gesproken, even na half drie was het... ...aan het begin nog een beetje van de wedstrijd. Hoe is het op dit moment daar en hoe was het spel tot nu toe? Het is toch 5-0. Er gebeurt niet zo veel het spel... Het spel volgt redelijk op de neer. er is vrij veel af van de wind, zowel wind tegen als wind mee, niet iedereen heeft het daar een profijt van. Met de wind mee is het wel uh, vaak te hard, met wind tegen komt je niet aan, want die wind die lijkt nog me steeds weer aan te wachten. En ik uh, moet eerlijk zeggen, de Holland heeft toch, toch met die wind tegen de beste kansjes dus Net wel een, een mooi afstandsport die heeft die wat, wat overgetikt werd door de keeper. Maar, uh, dat zijn eigenlijk de enige wa waterspijt in deze helemaal eerst Oké, okay, dus er uh, gebeurt uh, tot nu toe uh, nog niet zoveel. Is het ook een uh, vriendelijke wedstrijd? Zijn ze een beetje aardig voor elkaar of uh, wordt er een flink uh, fel flink, flink nee, gespeeld? Het is gelukkig aardig voor elkaar. Oké, okay, oké. Okay. Dat is heel wat anders dan dat Ja, dat bedoel, en... dat bedoel ik. Eerst wedstrijd tegen uh, jong Holland. Dat was, uh, dat was het wel uh, bij van hoor. titel. We ging het wel hard hard. En hier is het gewoon een beetje, ja, bijna zapig. <laughs> ja, dat moet je ook weer ja. niet hebben trouwens, maar... Uh... Ja, je moet wel mannen stellen. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Er moet wel een beetje, een beetje competitie zijn. Uh... Ja, ik wil niet zeggen dat je moet stoppen, maar... Uh... ...je ja, ook Ja, ja, ja, de is zo. Ik heb de het Maar ja, dat is niet zo. Ik ga bij op de hoor. Nee, vandaag wel uh, wat uh, publiek, trouwens, uh, langs het veld. Ah, uh, ook weer niet bij het veel. Hmm. Ik denk dat er heel veel naar die bloemenkoren zou zijn. Dus, uh, ja, zeker, tuurlijk. Ik kan het ook niet uit. Maar... Nee, en naar het strand? Of uh, lekker uh, erop uit? Ja, die weet het. Ja, ja, ja, ja. Dat is hoor. Ja, ja. Nou ja, die winter, die, die merk je best wel, uh, inderdaad. Dat uh, merkt Albert-Jan en ik ook al toen we richting studio uh, reden. Was uh, flink, uh, flink aan het waaien toen al. Een beetje uit de noordoosten richting komt hij. Ja. Ja, dan is hij nog vrij koud ook. Dus, uh... Nou, ik sta nu lekker achter de duin. Redelijk goed. Uh, redelijk, uh, je redelijk, dus dat allemaal het, uh, het gezicht in de zon. Mooi. Nou, jij houdt een blik, blik op het veld. Hoe is je daar nu? Het is uh, op dit moment uh, een achterbal bij, uh, bij Jongerland. Er wordt nu uh, uh, het veld erin gebracht, maar Koen die pikt een buiten de lijnen. En men doet heel rustig aan bij Jongerland om de bal te pakken. Want het is natuurlijk uh, win tegen. En ze hopen straks, uh, ze nu een beetje snel aan het vertragen. Om uh, gewoon zo min mogelijk de tijd te kunnen met de wind mee. Ja, het eindsignaal van de eerste, wet, de eerste helft zou uh, waarschijnlijk wel zo uh, dadelijk klinken. Nou, nog wel een minuut of uh, acht. Oké. Okay. Nou ja. Dus ja, wij, wij komen... Ik bel vroeg uh, Albert. Wat zeg je? Ik zei dat tegen Albert, die belt vroeg. Ja, ja, ja. we ja, ja, moet, moet niet gaan stressen hier. Bedoel, we doen het ook voor onze lol. <lacht> Ja, ja, ja. Nou, Niet als jullie duur betaalden. Maar je hebt straks wel ja. weer extra, extra inkomsten in de kantine natuurlijk na nou afloop. Ja, omdat je lezen die je Ik denk dat er heel veel stijl weg zijn hoor. Oké, well, uh. oké. Okay, okay. okay. Nou, uh, Jan, jouw wedstrijd uh, in de gaten verder. Wij komen straks voor de tweede helft uh, gewoon weer uh, bij je terug. Ik ga wel even met Albert Jan overleggen hoe laat we je dan uh, gaan bellen. Dat het dan, dan, dat het dan een beetje goed komt. Oh. Hey, uh, tot straks, uh, Jan. Tot straks, uh. hoi. Oh. van CFM met een uh, lekkere disco-klassieker. Je Eleanor Goodman en uh, de Sneak Preview. Speciaal even voor uh, alle freaks uh, die de muziek uit uh, de jaren 80... Uh, net zo uh, konden waarderen als dat ik uh, dat doe. We gaan het uh, nog even hebben over het uh, ambassadeurschap van uh, Zandvoors. We hebben al, al een paar keer het uh, videoclipje uitgezonden... van uh, Jan uh, Lammers, uh, die daar promotie voor maakte... En uh, afgelopen maandag is het ook daadwerkelijk gestart. Klopt. En uh, u kunt nog uh, zich daarvoor opgeven. Want op paasmaandag was het dan zover, want het ambassadeursproject werd afgetrapt. Wie afgelopen maandag naar Zandvoort kwam, kon uh, ze zomaar tegen het lijf lopen. De ambassadeurs van Zandvoort. Want tweede paasdag zijn een aantal trotse en enthousiaste Zandvoorters gestart in hun rol als ambassadeur. Ze hebben gedurende de dag bezoekers welkom geheten in Zandvoort. Dit deden ze met name rond het, stadion, het stationsgebied, de boulevards en het centrum. De bezoekers konden van alles vragen aan de gastheren en de vrouwen. Van de weg naar het strand tot aan waar een pinapparaat is en wat er allemaal te doen is. Zo zorgden ze als ambassadeurs voor een gastvrije ontvangst van onze bezoekers. Wie meer wil weten over deze gastvrije taak of zich ook wil aanmelden, kan dit doen via... Uh, ...https-zandvoortmarketing.nl-ambassadeursgezocht. Dus ga gewoon uh, vrij vertaald naar de website van Zandvoort Marketing... ...en uh, ga dan naar het kopje ambassadeursgezocht. Wellicht is het ook wat voor u, want uh, ja, het is wel uh, heel erg klantvriendelijk... ...als je inderdaad uh, bij drukke dagen mensen de weg kan wijzen... Uh, ...naar de diverse activiteiten, dan wel strand, centrum, circuit... Dan wel openbaar toilet, hè? Ja, zeker. Ja, zeker. Bedoel, nee, geweldig initiatief. En uh, mochten u zich de, daarvoor aan willen melden... dat kan dus, zoals gezegd, via zandvoortmarketing.nl. Voor de mensen die geen Google Maps op hun telefoon hebben... is het altijd handig, toch? Ja, zeker. Zeker weten. De ambassadeurs hier in Zandvoort... Zandvoort Marketing kan je opgeven. Hou je mond. de single van de uh, Culture Club en uh, It's a Miracle. Zo uh, de evenementen. Nou ja, de, we hebben er al een aantal uh, gehad uh, vandaag in de uitzending, maar er zijn er nog veel meer. Die hoor na deze van uh, Fruitcake. De, de, de single van uh, Fruitcake, een uh, Nederlandse groep. Wat een lekkere muziek, hè? I like, uh, I like the way uh, you say it. Het is uh, half vier geworden, tijd voor de evenementen. Nou, een hele lijst waarschijnlijk, uh, op John. Nou ja, ik pak, uh, pak de, de meest voor de hand liggende... en uh, dichtbijzijnde evenementen bij elkaar. Want ja, het wordt wat de komende week, hè? Ja. Maar dat begint morgen dus al. Zoals ik ook al in de opening zei... van uh, uh, morgen zullen namelijk meerdere zandvorsten koren op het Raadhuisplein gezamenlijk een spontane uitvoering verzorgen van het lied Dona Nobis Paciam met vrij vertaald Geef ons vrede. Onder aanvoering van Peter Tromp en Jan-Peter Verstegen willen de koren met dit initiatief hun steun betuigen aan de Oekraïners. Circa 100 zangers en zangeressen van de verschillende koren... zullen om half drie en om half vier onder begeleiding van een versterkte elektrische piano... vanuit het muziekpaviljoen dit lied ten gehore brengen.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 Nou, en dan gaan we naar. Uh, uh, niet nog, we gaan niet naar Koningsdag, we gaan eerst naar Koningsnacht. Nee. Uh, dan gaat het los. En traditioneel uh, barst dan het geweld los en uh, wel bij uh, Laurel en Hardy. Met de Crush Top 2000. Dat is op Koningsnacht. En op de 27 april dus dan, uh, ontvangt uh, Laurel en Hardy van Castle Live... In vier zin en anders, die regelen ook uh, op die 27 april muziek... namelijk van Tony Anderson, Saskia Soulful, wie kent haar niet... ook regelmatig te gast bij, ons programma, uh, bij het programma Entertainment for You... van uh, Fred Heij, onze collega, op zaterdagmiddag vanaf 5 uur... en niet te vergeten Omar Larijne. Friends in Chin, Chin regelen diverse disc jockeys... en de klikspaan diverse DJ's... En het, bij Het Wapen van Zandvoort bent u ook van harte welkom bij Jeremy en Mark Meijer. Dus een vol uh, muzikaal programma wat vanaf drie uur s middags uh, de muziek uh, gaat beginnen. Kijken we nog even naar het gewone programma voor die Koningsdag. Het begint zoals uh, Rob ook al zei uh, om 23 minuten over zes met heel Zandvoort rood, wit, blauw en oranje. Hang vanaf uh, zonsopgang in heel Zandvoort de vlag en wimpel uit voor koning en uh, voor elkaar. Misschien heb je nog oranje vlaggenlijnen of leuke andere accessoires. Breng je huis dan in oranje stemming. En de rommelmarkt uh, die begint uh, uh, om twee uur in de Louis-Davidstraat en louis -David Carré. Dan is ook nog een demonstratie van gymnastiekvereniging van de OSS. Dat is van half tien tot kwart over tien op het Raadhuisplein. En de officiële opening is om half elf tot elf uur uiteraard op het Raadhuisplein. Even ter uw informatie, het Raadhuis zelf is die dag gesloten. Maar niet voor dit natuurlijk. Goed. Dat gezegd hebbende, uh, er is een demonstratie van de Dance Academy Zandvoort. Die begint om 10 over elf tot kwart voor 12. En dan is de jeugd aan de beurt met de kinderspelen, de jeugd van 2 tot en met 15 jaar, altijd een groot spektakel. Dat begint om 12 uur en duurt tot 4 uur. En inschrijven, dat kan altijd nog vanaf uh, half 12 uh, op het gasthuisplein voor het Zandvoorts Museum. Dan hebben we de Koningsdag gehad, de markt. Dan hebben we nog vanavond, niet te vergeten... de gelukkige winnaar van de uitvoering van de toneelvereniging Hildering. Kijk even of we daar nog kaarten voor zijn. Het begint om half acht en duurt tot tien uur. en Het speelt zich allemaal af in het theater de krocht. Kijk even op de website www.toneelhildering.nl toneelhildering.nl en op vrijdag 29 april om 1 uur is er een buitenbeeldwandeling met gids. En dat start bij het Zandvoortsmuseum Museum op 29 april om 1 uur. De toegang is 6,50 euro. En graag reserveren via info Dan hebben we nog Clown Onki in het Pub-Up Museum in het Raadhuis... op zaterdag 30 april vanaf half 2 tot half 3... De toegang is 1 euro per persoon en graag ook even aanmelden via de balie van het Zandvoortsmuseum. Of ook wederom via infozandvoortsmuseum.nl En dan hebben we natuurlijk ook nog de verzameling van geluidsdragers, bomschuiten en meer. Ook in het Puppenraadhuismuseum uh, geopend van vrijdag uh, tot en met zondag van half 1 tot half 5 in de Haltestraat. Toegang 3 euro per persoon en een museumkaart is gratis. Ik, ik, ik, ik, ik hou het hier zo even bij, want dat is al genoeg om te onthouden... en uh, druk genoeg uh, voor de komende week. Veel evenementen en uh, natuurlijk allemaal de moeite waard. En vergeet ook niet, uh, nog even, ter, uh, wellicht aan overvloeden... op zaterdag 30 april organiseert de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij... de Reddingsbootdag. Het is de dag om kennis te maken met het reddingswerk van de vrijwilligers... en het materieel van de KNRM. Reddingsstation Zandvoort doet uiteraard ook mee aan deze open dag. Deze dag is ook voor niet-donateurs een mooie gelegenheid om kennis te maken met de KNRM. En wie weet alsnog donateur te worden. Reddingsbootdag begint om 10 uur en de deuren staan open tot 4 uur. En wie weet lukt het u om mee te varen op de Annie Paulussen. Maar dat zal wel uh, moeilijk worden, want in eerste instantie natuurlijk de donateurs. Maar wie weet, ook als niet-donateur of als aspirant-donateur maakt u wellicht een kans om mee te gaan met de reddingsboot. Nou, wie wil dat nou niet? Zo is het maar net. Kortom, Zandvoort uh, leeft uh, weer heel veel mooie evenementen. De komende dagen hier in Zandvoort en aankomende woensdag... gaan we met z'n allen weer een uh, mooi Koningsdagfeest uh, ervan maken. 15 miljoen mensen, daar waren we mee. Duizend meningen, het land van nuchterheid. Met z'n allen op het strand, beschuit bij het ontbijt.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 Die laat je in hun waarde. 15 miljoen mensen op het hele kleine stukje aarde. Die moeten niet het keurslijf in. Die laat je in hun waarde.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 Ja, dat is alweer een tijdje geleden hoor. Dat we met uh, 15 miljoen mensen waren. 17 miljoen ruim. En uh, nou ja, aankomende woensdag maken we weer een uh, mooi koningsdagfeest uh, van. Genoeg te doen, dat hoor je juist in de evenementenagenda. Wij gaan naar het strand. Daar hebben we zin in. weer voor lekker naar het strand te gaan. De first class en beats, baby beats. We gaan voor de tweede helft van de wedstrijd van vandaag. SV Zandvoort, uh, Jong Holland weer uh, naar uh, Duitsveld. Jan uh, van der Leden, want uh, ja, jullie, uh, of het team, is net uh, de kleedkamer uh, uitgekomen uh, voor uh, de tweede helft, uh, Jan. Zijn er ja, wissels? Nee, er zijn geen wissels. Oké. Okay. Ik heb het even nagelopen, iedereen uh, die de eerste helft is, is nu ook weer teruggekomen. En het is gewoon ongelijk. Alleen, eh, uh... jong Holland doet nu met het ding mee. Klopt, en wij dus we weer tegen. Dus... Ja, dat oui, ja. Ja, dat ja, moet als wel. We moeten eens kijken hoe we daar, euh, daar tegen wapenen. Die zou zeggen de bal laag houden en dan strak inpassen. Ja, ik, heb, ik heb ook van jou geleerd, Jan, dat het niet altijd een nadeel is om een windje tegen te hebben. Nee, ik, ik heb het altijd zelf altijd ook gevonden. Hoor. Als je goed de bal uh, strak inspeelt, je U gaat Philip ook vandoor langs de lijn. Filip aan de Linden gaat Hij ja, had Net even lang bij zich, die stelde nu naar rechts. Naar Rico die is doorgeschoven. Rico probeert zijn man te passeren. Hij laat naar de achterlijn. Welkom voor. Jesse schrijft nu. En... ...nog wel over de telefoon. Dus de avond is weer voorbij. Oké, nou... ...de tweede helft gaat hem voor ons uh, in de gaten houden... ...maar nu ik je toch aan de telefoon heb... ...aantal weken geleden... ...heb je diverse keer bij ons in de uitzending gemeld... ...van... Uh, ...ja, uh, je kan ook live uh, meekijken... Op, uh, ...op het veld... Daar heb ik al een tijdje daar niks meer over gehoord. Hoe is het met die uh, live beelden van uh, de wedstrijden? Ik dacht, ik dacht dat jullie voor het niet mee te kijken. Maar uh, dat moet weer ook kunnen. Dus uh, Ik weet niet precies wat, wat die link is. Maar dat ga ik me in de gaten houden. Dat ga ik wel uh, ga ik in orde maken. Ja, hij staat uh, in ieder geval op, uh, op de website uh, bij jullie. svsantwoord.nl En dan uh, onder wedstrijden volgens mij. En dan uh, inderdaad uh, livestream. Uh, daar kan je de wedstrijden volgen. Maar het lukt niet om... Uh, nee, nou ja, ik, uh, ik heb het verder uh, niet, uh, niet geprobeerd uh, nu. Uh, vandaag in ieder oh. geval niet. Maar uh, ik weet dat er alleen een probleem was met het uh, scorebord. Uh, dat uh, daar uh, steeds 0-0 uh, op uh, blijft staan. Ja, maar dat is, nou, nu staat er wel 0-0 op, maar dan kan dat de stand over. Kijk, kijk. Kijk, kijk, okay. kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Oké, nou, ik kom wel bij je terug als die stand ja. uh, verandert... en uh, de, als er nog steeds een 0-0 op het... Uh... Ik, ik, laat, ik laat het uit. Helemaal goed, uh, Jan. Nou, okay. de, wedstrijd, de mensen die de wedstrijd wil, willen volgen... kunnen dus gewoon even naar SV Zandvoort uh, toegaan... ook voor de live uh, beelden en dan onder wedstrijden en livestream kan je live meekijken, maar ik zou gewoon naar de radio blijven luisteren en dan heb je uiteraard ook de actuele stand. Tot straks. Tot straks strak. Jan, dankjewel voor dit moment. You with the news, but living Well, they're like poison inside. They say everything happens for me. Dat was een uh, nieuwe single, Je de Birthday Cake. Zo op de zaterdagmiddag. We gaan een uh, hotelletje boeken, of niet? Nou, ik denk het, de, de, de afgelopen weekend lukte dat niet, want toen zat hij uh, vol. Ja, we hebben het over Hotel Faber. En ze ja. hebben nog feest ook daar. Ja, knap hoor. De 90 jaar bestaat dat hotel inmiddels, en uh, de bordjes vol, no vacancies bezet. Hangen weer aan de hoteldeuren in Zandvoort. Na twee jaar is het hotelseizoen tijdens het paas weer normaal van start gegaan. Het ontroert hoteleigenaar Martin Faber als hij terugdenkt aan die lege kamers. Hij zegt, ik dacht ik maak er maar appartementen van. Martin Faber runt sinds de 70e jaren uh, uh, van de vorige eeuw... het hotel aan de Kostverlorenstraat. De weg die leidt naar de zee. Zijn opa Cheert was uh, begonnen in 1932 waarna zijn vader Martin het in 1958 doorzette en zijn zoon Nick... zal het hotel na hem runnen. Niet dat Martin erover denkt om te stoppen... zeker niet nu de lockdowns weer voorbij lijken te zijn. Onze collega's van NH gingen met de Pasen bij Martin Faber langs... en maakten er de volgende reportage. Twee keer de Pasen hebben we dus nu helemaal niks gehad. En nu hebben we alles... Na twee jaar gaat het hotelseizoen met Pasen eindelijk weer op een normale manier van start. Vorige zomer is er gelukkig wel goed gedraaid. Maar zeker voor Hotel Faber in Zandvoort is het fijn dat het allemaal weer bij het oude is. Dit jaar bestaat een bijzondere familiehotel, namelijk 90 jaar. En dat wil je met je gasten vieren. Hartstikke fijn nou. Dat we dit allemaal weer kunnen doen. Wat ja, doet dat met je? Nou, ik was net ook eventjes een... Ja, het heeft me wel wat gedaan. Ja. Was natuurlijk, uh, het was mooi weer, uh, je had geen gasten, en het hotel was leeg. Ja, daar heb ik toch wel een beetje uh, last van gehad. Maar nu uh, gaat het weer goed. En nu heb je uh, weer een hoop vaste gasten die het alweer vroeg geboekt hebben. Hoe en... doet dat met u om die mensen dan weer te zien, soms, na twee jaar? Nou, ik vind het wel, ja, zeker, heel goed. Ja. ja, want je hebt toch geen contact gehad in die twee jaar met die mensen. Je weet niet of ze nog leven of, uh, je weet het niet. Ja, 42 jaar is schon. Het is wunderschön. Die gemütlichkeit, gezelligheid, familie, Familie. Zoals je zag. Hier hebben we dus een foto van mijn, van mijn opa. En dit was een foto uit 1934. Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn oma kijkt altijd de gasten die binnenkomen. En dan kijkt ze altijd of ze, ze weer herkent. En dat houdt er ook een beetje bezig. Dat is ook goed voor de, voor de geheugen en alles. 94. Nou. Wij hebben samen een keer voor, uh, vroeger de gasten een nieuwjaarskaart. Ja. En dan hebben we allebei zo'n kostuum aangetrokken. Dat was uh, hartstikke leuk te lachen. Het hotel heeft uh, een grote treinenverzameling. Vanwege we uh, vroeger, uh, of voorheen, uh, veel mensen van uh, netrein hadden hier in huis. Die sliepen hier door de week en uh, in het weekend gingen ze naar huis toe. En die werkten dan in Haarlem aan de treinen. Zodoende hangt het allemaal vol met treinen. Ah, ik zie ook allemaal uh, kopjes en Van, uh, uh, van mijn, vader die, uh, mijn vader was dus uh, hobby-schilder. En uh, die verzamelde dus ook uh, autootjes en uh, porselein. Het hoorde er allemaal bij. Ja. Het, is, het is echt een museum. Ja. Vol goede moed begint Martin aan dit jubileumjaar van het hotel. Om ook zo snel mogelijk de afgelopen twee jaar te vergeten. U heeft nooit gedacht van, uh, laat maar zitten, ik stop ermee uh, na 90 Nou, in het begin van de tweede golf heb ik dat wel gehad. Want toen uh, de eerste golf heb ik, ben ik uh, flink het schilderen geweest, maar die tweede golf, nou, daar had ik echt nergens zin in. En ik denk, uh, ik maak er maar appartementen van ofzo, ik, ik weet het niet. Ja. Wat was nou het hoogtepunt van, van dit hotel? hoogtepunt van het hotel? Uh, dat moet nog komen. Ja, maar dat kan ik nog niet verdraaien. Ja, ik, heb, ik heb nog plannen en, uh, dat, dat, uh, en dan, uh, dat wordt het hoogtepunt. En ook daar wordt hij emotioneel? Ja. Ja. ja, ja. ik ben ook wel een mens. U gaat weer eieren bakken? Hè? Ik ga weer eieren bakken en Ja. Wat een leuk interview met uh, Martin Faber van Hotel Faber. 90 jaar, vanaf 1932 alweer uh, Albert-Jan. Ja. En het leuke is dat het nog echt een nostalgisch uh, hotel is... Uh, en dat hebben ze expres uh, zo, uh, zo gedaan. Met allemaal kunst aan de muur en dergelijke. Er is gewoon altijd weer uh, wat uh, te zien. En uh, dit jaar dus uh, een uh, groot feest. En hij gaat wat doen. Maar ja, we mogen nog niet we weten wat. Echt benieuwd wat ja, ja, ik Dank je Dankjewel Martin uh, dat je ons uh, in spanning houdt. Ja. Uh, we houden het in, in ieder geval in de gaten. Mocht er nieuws over zijn, dan hoor je dat uiteraard... bij je eigen lokale radio, CFM. Nog twee plaatjes, Another. tot aan het uh, nieuws. Another. En weer een van die twee is deze van DJ Khaled en Wild Forks. DJ Khaled! I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in it and it's red just like he came from A-Tip. Rock it, we on the brown, Get like this, I can't be a you until it's dim down and out. Cause I can need some things that I'm gonna do. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, thoughts. wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, all I get is wild thoughts. wow, wow, For the you know, this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get it, things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rockin' with you. Diamonds are nothing when I'm shinin' with you. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time I hit with you. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, fluffs. Wow, wow.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 You looking like it's nothing that you won't do What you won't do Hey girl, that's when I told, when you. I told you When I was you, all I get like is wild thoughts. Wild, wild, wild Wild, wild, wild Dat was Wildfords, de ene laatste plaats. We hebben er nog eentje en dat is deze, de Band of Gold. Graag tot zo.